Kledingbedrijf Timmerlund betreurt het dat fabrikanten in Bangladesh de naam van het bedrijf misbruiken en artikelen van Timmerlund namaken. Timmerlund reageert daarmee op het bericht dat afspraken om het werk van textielarbeiders in Bangladesh veiliger te maken weinig effect hebben. Timmerlund heeft de beelden gezien die de NOS in Bangladesh heeft gemaakt.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 Vanochtend is er een ongeluk gebeurd bij een vrachtwagen op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Voor het knooppunt Rijnsweerd staat daarom nog steeds 4 kilometer file. De is ook is dicht vanwege bergingswerk. Tot zover de verkeer.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 Ja, je zou het eigenlijk op de webcams van CFM moeten kunnen meekijken. Hè? Die willen voor deze, mijn collega, die zich helemaal rot aan het schrijven voor het gedicht van de week, Willem.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 kaarten voor de huishoudbeurs en een nieuwe hond of kat. Nou, mooi, je kan toch niet. Voor die kaarten voor de huishoudbeurs, uh, bel nog even naar ons. Uh, er is uh, flink vraag naar. Helemaal. En dat vind ik opvallend uh, na die negen maanden beurs. Uh, ja, kijk, dat hadden we niet verwacht. Nee, nee. Komen, komen er een hoop inwoners bij je? Uh, in Waarschijnlijk dus. wel op naar de 20.000. Ja. <laughs> maar voor die kaarten kun je ons bellen. 023 573 0393. Of 023 573 1969. We zijn er tot aan vijf uur vanmiddag met uiteraard heel veel informatie en muziek. En deze Car's kan we... Ja, ja, ja, je <laughs> weet het. En wie zingt hem? Oeh, kijk, kijk, kijk. Dat is één punt in plaats van drie. Ik, ik hoor nog niemand zingen. Willem van deze? Nee, hij is een Baltimora. Ja, dat is hem. Maak er weer iemand gelukkig mee. the news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 Lays dreaming. I try to get undressed without the light. And quietly she says, I was your night? And I come to her and say, It was all right. And I hold her tight.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 And so I go on trying best. And who knows, maybe on some special night, if my song is right, I will find a way, find a way. While she lays waiting, I stumble to the kitchen. Then I see my old guitar in the night, just waiting for me like a secret friend. And there's no end. While she lives crying, I fumble with the melody of Torn between the things that I should do and she says to wait for up when I am through God, her love is true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 Ja, en dan denk je van uh, André Hasers, hé, hey, daar ken ik deze plaat van.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 zij hoort bij mij. En zij opent een wereld voor mij. Zij is de zon op mijn huid en de regen. In nee en wind tegen. Zij zit in alles voor mij. Ze maakt me blij.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 De prins met I Would Die Field zaterdagmiddag bij CFM. Het is bijna kwart voor vijf dus zo dadelijk naar het volgende plaatje gaan we doen het gedicht van de week. En daarmee is het ruim kwart voor vijf geworden Tijd voor het gedicht van de week We laten het woord aan Willem van Denzen Het gedicht heet Winterdipje En toen kwam er helemaal niks Ja, daar komt hij aan, daar komt hij aan Het gedicht Winterdipje bij CFM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 Dan is de winter weer voorbij. Genieten we weer van het buitenleven. En ben ik weer blij. Geweldig mooi gedaan door mijn collega Willem van Denzen. Wat kan jij een sloede stem opzetten, zeg. Ja. <laughs> Het gedicht van de week, we gaan het morgen ook weer doen. Bij Zandvoort op zondag. En dan krijg je ook weer het uh, winterdipje te horen met uh, Willem van Dins. Of misschien wel een ander gedicht. Je weet het maar nooit. Ik maak er zo nog een. Oh, dankjewel. Ga maar we weer lekker schrijven. Hé, hey, dat komt helemaal goed. Hier is John Anderson en Surrender. The single for Frankie Valli and the Four Seasons, and oh, what a night. Heerlijke einde van dit programma van Zandvoort op zaterdag. Waar de heren gevoetbald hebben. De veteranen 1 tegen Bloemendaal 3. De koploper van de competitie van hun. De eindstand van die wedstrijd 3 tegen 3 is. We zijn heel sterk teruggekomen. En de heren van SV Zandvoort 1 speelden vandaag uit tegen Sop. Oftewel Zuidasbeemster. Eindstand van die wedstrijd 2 tegen 2. Morgen zijn wij er Willem. Weer met Zandvoort op zondag. Hebben we er zin aan? Ja, zeker wel. Als ik uh, morgen terug mag komen... Uh, Jij gaan... mag zeker terugkomen. Nou. Da Dank wel voor je bijdrage van, van uh, vandaag. En, uh, we gaan elkaar morgen weer spreken. Ook dan weer tussen 2 en 5 uh, uur. uur. Bedankt voor het luisteren. Hele, hele fijne zaterdagavond. En graag tot morgen. Toch! When you're chewing on last gristle, that grumble, give a whistle. And this'll...